Nu me dit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 Jouw naam erbij. Dat, ja. dat maakt het heel persoonlijk. Ja, Sylvia is een hele authentieke vrouw. Hè? Mm -hmm. Het is echt heel mooi. Dat ze, ja. al, of ze, nou schrijft, ze schrijft veel boeken en ze geeft veel trainingen. Ik heb haar ook meegemaakt als coördinator. Ze zit in de stad voor de Ze ja, ja, is ja. ook uh, ja. docentencoördinator. Coat, ja. hè? Dus, ja. nou, en er is elke keer precies hetzelfde authentiek. Ja, dat leuk. is echt heel, uh, heel mooi.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 stad stad lieve luisteraars wat liefste lieve luisteraars wat liefste lieve luisteraars wat liefste lieve luisteraars. Luisteraars. luisteraars mijn naam is Herman Heims uh, de gasten van vanavond zijn Alexander en George, of George en Alexander, yeah. of Alexander en George, of George en Alexander. Yeah, yeah, yeah, yeah. Volle maanspieringen. Ik kan me zo voorstellen, de Gartners, de Guardians, mm -hmm. uh, van Carol Gardner, dat zijn mensen die skyclad werken. Die dus naakt werken, omdat... Ja, een bekend natuurisme. Ja. En dan komt hij met. Kandom. Kandom. Dom. Dom. Ik wil jullie bedanken, Alexander en George. Goed zo, Alexander. Ik ja, hou ah. ze nog steeds door elkaar en ze lijken niet Maak op elkaar. Maakt niet uit. <laughs> Barbara Pastena. Barbara Pastena. Barbara, Pestena. Barbara Pastena. Barbara Pastena. Barbara Pastena. Het is een mooie achternaam. Het zou wel een merknaam kunnen zijn, mm. vind ik. Daniel Menson. Messan. Messan. Is niet de naam uit te spreken. Joeker Barendrecht en moeder van twee kanjes van kinderen, Kik en Kei, Kai, Kai, Kai oké. Okay. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zulo uh, Barendrecht. Zou zo een ja. merknaam kunnen zijn, mm. vind ik. Um, Troes, wat is spiritualiteit voor jou? <laughs> Tot de volgende keer.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 En eigenlijk komt het erop neer van, nou, de Zen-boeddhisme zegt, je hoeft het begeert helemaal niet los te laten. Want het is helemaal geen punt. Als je er al problemen hebt, dan zit dat ook, dat zit in jou. Ja, Herman, heb jij wat met boeddhisme? Nou, niet echt. Ik ben meer van de voorchristelijke religies ah, enzovoort. Okay. Ah, dus, de, de, de shamanisme de enzovoort. Ja. En, en Herman of Mario, wat hebben jullie met uh, boeddhisme?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 Te doen, niks te, niks te ja, dat denken. Dat is ook zelf wel wat. Ja, dus ik had ook zoiets, niet denken. Hoe kan je nou niet denken? Ja. Ja. Volgens mij denk je altijd. Je, ja. je Zelfs s'nachts denk je. Nou, dus een eigenlijk... grote meester heeft ooit gezegd: als je voor elkaar krijgt om acht seconden niet te, te denken, dan ben je verlicht. Okay. Om een idee te geven hoe moeilijk het is. Ja, ja. Ja, en ook niets doen is iets doen. Dat is ook.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 En getrokken dat ik euh, na mijn gymnasium aan een theologiestudie ben begonnen. Maar in die jaren had ik nog zoveel vragen en euh, wilde ik me ook niet aan een kerk binden. Tenminste, ik had dan ook nog zoveel vragen met de opvoeding van mijn jeugd. Een wat, wat, vrij zware, wat, wat, wat, hoe, gereformeerde achtergrond. Zo ben je opgevoed. Ja, waarvan ik me begon los te weken, maar waar mm -hmm. ik niet direct een alternatief voor had. Mm -hmm. Dus toen ben ik rechten gaan studeren en heb jaren later pas die theologiestudie afgemaakt...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 Hagiasteto to onomasu, eltato hebazileia su, kineteto tot telema su, os en uranoi kai epiges, ton arton hermon ton epiusion dos hemin semeron, kai efhes hemin ta of filemata hemon, os kai hemais af hekemen tois of filetai hemon, kai me eis in enkeis hemas eis perasmon, ala ruzai hemas apotu poneru. We zitten hier gezellig aan tafel met ja. Jaak Verwijs. Ik speel orgel en piano, ik heb uh, de laatste jaren pianoles, een uh, oefen uh, actief. En ik hou mijn orgel nog bij, want ik heb ook orgel uh, gespeeld, ook wel als uh, kerkorganist. Dus af en toe ga doe ik naar het, de kerk do, om orgel dan, te spelen. Doe je het dan stiekem in de kerk? Of... Nee, ik heb gewoon de sleutel, <laughs> dat is uh, bekend. <laughs> ja, ja. <laughs> Zou je het leuk vinden om voor de luisteraars nu een heel klein stukje te spelen?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 Killed in vain Show me just a little Of your omnipresent brain Show me there's a reason For you wanting me to die Far too keen on where and how But not so hot on why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 uh